Maar nu eerst even kort verkeer. Vijf wielen zijn er nog over. Dit zijn de drie grootste. De A12 Utrecht uh, richting Den Haag. Bij het Gouden Aquaduct. 3 km 13 minuten. A20 Hoek van 100 Gouda voor het Kortland Aquaduct. Daarover 2 km een kwartier. En de A58 Breda richting Bergen op Zoom Voor Etteleur 14.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 Bij Feelingswonen vind je alles om van je huis een thuis te maken. Kijk op Feelingswonen.nl voor jouw dichtstbijzijnde winkel. Feelingswonen, passie voor interieur. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op zwaar metalen opbergrek. Bekijk alle Giga Deals op Gamma.nl. Sale bij Feelingswonen. Hoge kortingen nu in de winkel. Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. Deze. Deze bent. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh, toch? Een stuk volgens mij. <laughs> test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. De vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Goedemiddag. op weg naar de nummer 1 van Nederland met Martijn Lagraal. Pas op dat je je neus niet stoot tegen de top 3 van deze week, want die is namelijk heel dichtbij. Vorige week klonk je zo. Rond voor Golden van Handtricks. Olivia die stond vastgevroren. Nog steeds Taylor. Swift die blijft maar op staan. Dit klinkt misschien een beetje filosofisch, maar eigenlijk is ze de 538 op 50. Al een dikke 10 weken straalt ze als allerhardst met de fate of Ophelia. Of ze deze week misschien wel door zichzelf verslagen wordt met haar nieuwste hit, dat hoor je natuurlijk alleen hier bij Radio 538. Want zometeen weet je alles. We zijn immers begonnen aan de finale van de 538 op 50. En op weg naar nummer 1 hoor je nu marshmallow en jelly roll. Holy water wat deze week plek nummer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 Top 50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 So oh. from waiting Smith doet een poging om de top 10 van de 5358 binnen te dringen. Zijn nieuwste hit Stay stijgt van 15 naar nummer 11. De hardste stijger deze week is Taylor Swift. Grote kans dat haar Open Light volgende week op nummer 1 staat. Want wat een monsterhit heeft ze weer afgeleverd, hè? Ze gaat deze week als een raket naar nummer 8 en je hoort haar zo meteen. Want dit is hem, de top 10 van Nederland. En die trappen we af met Somber en Undressed.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 Met de meeste supersterren. De 538. Top 50. Acht! I had a bad habit. Of missing lovers past. My brother used to call it. Eating out of the trash. is gelanceerd en gaat van 26 naar nummer 8. De bovenste supersterren van de 538 op 50, die komen er zo aan. Dan hoor je wanneer het buiten donker is, wat de top 3 is van deze week. En in het hitnieuws wordt zometeen onthuld welke superster met een nieuw album komt. En een paar concerten ook in Nederland. Dat gaat allemaal sneller gebeuren dan je denkt. Wie deze superzanger is, dat hoor je over een paar minuutjes. En verder ook muziek van Ray en Somber Zometeen... 538 op 50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 Noise. Check 538.nl voor alle info. Het is nu al zomersale bij Toei.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 Maar eerst nummer 7, daar staat Ray met Where's My Husband My Keiland Grauw, Radio 5, 3, your husband is coming 538 top 50 inparkeren parkeren deze week. Hij gaat van 4 naar 6 in de 58 op 50. De top 3 wordt zo aan je onthuld en dan weet je of jouw voorspelling voor de nummer 1 klopt. Nu eerst een nieuw record voor In My World van Afrojack en Allo Black. Nog nooit stonden ze zo hoog. Dit is nummer 5. I had a dream, I was on a star, and I how beautiful Snelen. Snelle... Oh, is... 538. Hit nieuws in één minuut. Bruno Mars komt eindelijk naar Nederland. Dat gaat hij in juli aanstaande doen. Hij gaat optreden in de Johan Cruijff Arena. En er komen minimaal twee concerten. De reden is omdat er ook een nieuw album aankomt. Dat krijgt de titel The Romantic. En het komt uit op 27 februari. Het duurde tien jaar voordat Bruno met een nieuwe lijst muziek komt. Zijn vorige album won natuurlijk kilo's aan prijzen. En dat is natuurlijk omdat het zo goed was. Dus de lat ligt hoog voor Bruno. Maar dat is eigenlijk al snel zo, want hij meet maar 1,65 meter. 75. 538, hitnieuws in 1 minuut. Dat was het grootste nieuws. Nu de drie grootste hits. Op nummer 3 deze week: Tricks met Golden. I was a ghost. I was alone. How oh, to win? How oh, okay. to oh, forget? Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen. That Stop making me read between the lines. Already know I can leave. was voor Olivia Dean met Man I Need. En dus ben je nu bij de nummer 1 van de 367ste 538 op 50, De editie van zaterdag 10 januari 2026. Ze is de grootste superster op aarde. Vorige maand explodeerde Disney+. Omdat er een documentaire over haar concertreeks verscheen. Mickey en Donald zitten nog steeds te huilen tussen de rokende servers... omdat de hele wereld tegelijkertijd wil bekijken. Er is nog een documentaire over haar leven. Die kun je zien op NPO Start. En daar zie je dan hoe ze opgroeide van kleine enkelbijten... naar de enorme wereldster die ze nu is. En hoe ze er alles aan doet om maar geen sekssymbool te zijn. Het gaat natuurlijk over Taylor Swift. Geen sekssymbool, maar wel bloedlekker voor je oren, want ze staat voor de tiende week op nummer 1 met The Fame of Ophelia Hey Taylor Swift De 538 Top 50 You pyro to Cold,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 15 plus beeld dus. oh Ja? Echt serieus? Wat oh, een geld! helemaal zo, zo, zo, zo,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 Welk duel is op leven en dood? Wie zingt de hele vloer naar huis? The winner takes it all. Vanavond om 8 uur op 6. Swiss Sands viert het winterseizoen. Lekker. Ah, oh, cocoonen. Daarom hebben we deals...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 Adviseur, start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, Hypotheken vanuit het hart. Het is weer Kidsfestival bij Kleertjes.com met kortingen.